Middernacht, het is dinsdag 18 februari, Renate Evers met het NOS Journaal.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 Een deel van de binnenstad van Deventer zit al de hele dag zonder internet, vaste telefoon en televisie. Volgens KPN zijn enkele duizenden huishoudens getroffen. In veel winkels kon niet worden gepint. Oorzaak is een kapotte kabel van KPN. Het bedrijf is druk bezig met reparaties, maar weet niet hoe lang de storing in Deventer nog gaat duren. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of twee. Aan de grond gaat het licht vriezen. Overdag wolkenvelden, maar ook zon. Aan de westkust kan wat regen vallen. Het wordt 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht, nog tot twee uur is dit nooit meer slapen. Na ene draagt schrijver Gustave Peek een verhaal voor dat hij speciaal voor ons schreef. En verder gaan we het dan hebben over liefde en het leven en het vieren daarvan... in een nieuwe operaversie van Shakespeare Midsomernachtsdroom. Maar we beginnen met Ruud van Empel. Hij had tentoonstellingen over zo'n beetje de hele wereld al. Werd omarmd door de belangrijke mensen in de kunstwereld van de VS. Onder zijn fans bevinden zich beroemdheden als Elton John. Maar één ding kwam er nog niet van. Een grote tentoonstelling in geboortestreek Brabant. Sinds dit weekend wel in het Noord-Brabants Museum in Den Bosch. Van Empel, 1958, begon ooit als striptekenaar, werd later vormgever... deed veel televisiewerk, onder andere met Theo en Thea. En zijn werk laat zich het beste omschrijven als geancineerde fotografie. Je ziet van alles, behalve de waarheid. En een terugkerend thema in zijn werk is onschuld en het verlies daarvan. Welkom, Ruud van Empel. Dankjewel. Onschuld en het verlies daarvan, dat is, dat is een uh, mooi thema. Dat zal zeker terugkomen in het uh, gesprek dat wij gaan hebben. Is er een moment geweest dat je zelf je onschuld verloor als kunstenaar? Om maar uh, meteen diep filosofische gesprek in te <laughs> vliegen. Oh, daar moet ik eens even heel goed over nadenken. Dat, dat kan ik niet zo 1, 2, 3 uh, bovenhalen of zo. Wat, wat, of er zo'n moment is geweest. Ik zou niet precies weten hoe je als kunstenaar je onschuld verliest. Misschien als je uh, erachter komt hoe het werkt. De kunstwereld. Hey, ja, dat, daar kom je eigenlijk nooit achter, denk ik. Dat, uh, dat weet ik nog steeds niet. Dat is heel moeilijk. Is dat echt zo dat je dat nog steeds niet, niet weet? Want je, je hebt het gemaakt. Dan zou je toch inmiddels weten hoe dingen in elkaar steken. Ja, maar ik denk dat er meerdere lagen zijn. En uh, uh, de, ja, de kunstwereld is groot. Dus uh, uh, ik, ik, ik ken die niet helemaal. Je werkt thuis achter een computer. En, en op een dag breek je door in, in Amerika. Ja. Daar zitten stappen tussen. Ja, dat is uh, gekomen via Paris Photo eigenlijk. Daar werd ik op gepresenteerd in 2004. En uh, dan staat het werk op internet. Dus dan gaat het heel snel. Dus heel veel mensen kijken op de website van Paris Photo. En uh, ik kreeg uh, gelijk... Uh, per e-mail contact met een Amerikaanse curator... dat is Deborah Klotschko geweest... die mij uitnodigde om mee te doen aan een tentoonstelling... die zij aan het organiseren was in het George Eastman House. Dat ligt in Rochester, New York. Dat is het oudste fotografiemuseum van Amerika. En daar uh, heeft zij een tentoonstelling toen uh, gecurateerd... die heette Picturing Eden... En zij wilde mijn werk daarin uh, presenteren. Dus, dus dat was de eerste keer dat ik werd gepresenteerd in Amerika. Dat zei ze er ook bij. van uh, You're entering a whole new market now. En uh, ze zetten gelijk mijn werk op de cover van de catalogus van de tentoonstelling. En dat is dan een, een, een belangrijk museum, een belangrijke curator. En dan en op, de, op de kaft van de, van de catalogus. Dus dan begint het te lopen, zou je kunnen zeggen. Ja, zeker. Dan begint het zeker te lopen. Dan krijg je natuurlijk heel veel aandacht op je gevestigd. Dus dat oh. is heel positief. Maar nu vertel je het eigenlijk alsof het je overkwam. Maar, maar het lijkt mij dat je, dat je toch daar actieve handelingen aan vooraf doet gaan. Dat je daar op aanstuurt. Uh, nee, ik kan, dat, ik kan dat zelf niet. Uh, uh, in de hand werken. Nee, dat. Kijk, je moet gewoon heel hard werken. En je moet het wel op een, een of andere manier. Uh, kunnen laten gebeuren of zo. Je, je werk moet goed zijn. Je moet, je moet gewoon die drang hebben om daarmee naar buiten te treden. En, en dat had ik ook. En ik heb wel uh, de galerie waar ik toen mee werkte... dat was een Duitse galerie... gepoest natuurlijk om uh, uh, op Paris Foto te gaan staan met mijn werk. Omdat dat een internationale beurs is. En dan krijg je internationaal aandacht. En, en dus dat is een doelstelling die je hebt. Dus daar, daar werk je dan voor. Schrijvers sturen manuscripten, bandjes sturen demo's. Uh, uh, scriptschrijvers die, die hebben altijd een exemplaar van hun script bij zich. Is er, is er in die zin ook een proces aan vooraf gegaan... van voor jezelf lobbyen, in contact komen met de goede mensen... Uh, nog een keer bellen, nog een keer bellen? Of, of hoeft dat eigenlijk niet? Nee, nee. Zo, wat, wat je moet doen als kunstenaar is goed werk maken... dat is het eigenlijk. En daar moet je jezelf ook overtuigd van zijn. Op een, een of andere manier moet het... Ja, moet je er ook zeker bij voelen om daarmee naar buiten te treden. Dat je weet dat het goed is. Dat is, wat je, dat is het gevoel wat je moet hebben. En dat de galeriehouder die ziet het dan ook. En die brengt het op zo'n beurs. En dan gebeuren daar gewoon allerlei dingen. Want ja, de hele wereld komt daar voorbij. In Paris foto. Je hebt over de hele wereld grote tentoonstellingen gehad. In, in ontzettend belangrijke musea, belangrijke galeries. Je bent omarmd door allerlei belangrijke kunsthandelaars, verzamelaars. Uh, op een gegeven moment ja, hoor je eigenlijk bij de belangrijkste kunstenaars van Nederland. Behalve in Nederland zelf. Dat was eigenlijk heel lang de situatie. Nou, in Nederland uh, uh, werd mijn werk niet zo snel opgepikt. omdat er uh, Om verschillende redenen, denk ik. Uh, ten eerste is het gewoon zo dat... Uh, de kunstwereld uh, in Nederland heel klein is... en met kleine budgetten te maken heeft... waardoor mensen ook wat voorzichtiger zijn. Om, vooral als er een nieuwe ontwikkeling is... zijn ze eigenlijk vrij behoudend... en, en kijken ze een beetje de kat uit de boom. Dat is uh, iets wat je wel vaker hebt zien gebeuren in Nederland. En ten tweede is het zo dat mijn werk... mijn mentaliteit in, in mijn werk uh, niet valt... Onder uh, het beeld wat bij sommige, uh, laten we zeggen, curatoren of, of kunsthistorici of musea uh, leeft van wat uh, Nederlandse kunst, hoe die eruit moet zien. Dus mijn werk is eigenlijk, uh, als je Europa neemt, is het eerder zuidelijk Europa dan noordelijk Europa. Uh, noordelijk Europa is vrij realistisch allemaal, serieus. En, en mijn werk is eigenlijk heel, heel kleurrijk en fantasievol. En zo. En dat, dat zien ze niet als een Nederlandse uh, mentaliteit in kunst. Dus, dus in Nederland is het meer documentaire fotografie? Je neemt een onderwerp ja. en je maakt daar foto's van? En wat jij doet, dat zijn natuurlijk bewerkingen op bewerkingen... en, en heel veel Photoshop en echt fantasiewerelden? Ja, dus uh, kijk, Photoshop bestaat nu 20 jaar. Dat is allemaal vrij recent... Dus ik ben daar ongeveer ook in 1993 mee begonnen. Uh, dus zij kunnen daar helemaal niks van zeggen van wat dat gaat worden. Wat dat voor betekenis zal hebben in de kunst uh, op de lange termijn. Weet je wel. Dat, dat is eigenlijk nu nog steeds zo dat ze daar niet zo uh, veel over kunnen, uh, van, van kunnen zeggen. Uh, dus zijn ze daar heel terughoudend in om, daar, uh, om dat gelijk te... te te exposeren of onder de aandacht te brengen. Waar zijn ze bang voor? Waar, waarom zou je dat niet op zijn Amerikaans Oh, ik vind het mooi, nou ik zet het meteen op de, op de, op de cover en, en hier heb je een expositie. Waar, waar, waar, waar is het, waar, welke angst is daar? Ik weet het niet. Ik denk dat uh, nou ja, nogmaals, omdat het de budgetten zijn klein en zo in Nederland, dus je, je, moet, je kan niet al te veel risico nemen. En in Amerika zijn ze heel erg geïnteresseerd in wat nieuw is. En, en uh, wat er goed uitziet, dat, dat kan zo'n curator als Deborah Klotzko die kan dat prima beoordelen. Die, die, die gaat gewoon ook af op haar eigen beoordelingskracht. En uh, ja, die vond het gelijk goed, dus die durft dat dan ook gewoon. En dat Amerikanen zijn er ook voor om, om zoveel mogelijk nieuwe dingen te zien altijd... En in Nederland uh, ja, zijn ze dus veel behoudender en traditioneler. Laat ze meer de dingen zien waarvan ze zeker weten dat zij het goed vinden. Misschien ook wel de vraag of je wel fotograaf bent. Dat, dat die er eigenlijk onder ligt. Ja dat, nou ja, dat is natuurlijk sowieso een discussie die uh, uh, moeilijk is. Ik, ik, ik vind mezelf niet echt fotograaf. Fotografie is eigenlijk een onderdeel van mijn uh, werk. Daar begint het mee, maar ja. daarna gaat het nog veel verder. Ja, dus het montageproces is eigenlijk uh, het moment... waarop de echte artistieke prestatie uh, plaatsvindt. En, en dat kan je natuurlijk helemaal niet vergelijken met documentaire fotografie. Dat, dat is iets totaal anders. Dus uh, ja, ik, ik vind het ook meer in de beeldende kunsthoek zitten. We gaan uh, zo meteen luisteren naar een, een liedje van Elton John. En daar zit een verhaal aan vast, de, dat we gaan luisteren naar dat lied. Want hij is misschien wel een van jouw grootste fans... Hoe, hoeveel werken heeft hij inmiddels uh, van jou? Uh, hij heeft er 19. 19. 19 van jouw foto's? Ja. Dan, dan ben je echt een fan van iemand, toch? Bedoel, dat denk heeft, ik wel. Hij heeft waarschijnlijk een budget, maar, ja. maar hoe, hoe is dat gekomen? Uh, ja, hij heeft het ook weer gezien via via. Uh, ik ben zelf eerlijk gezegd vergeten hoe, hoe het nou precies is gelopen. Maar ik werd benaderd door uh, een galerie in Atlanta. En hij heeft zijn hoofdkantoor in Atlanta... En die galerie is van de uh, uh, conservator van zijn fotocollectie. Die heette Jane Jackson. En die galerie heette Jackson Fine Art. Dus er was al een, connectie tussen zijn collectie, uh, een verband tussen zijn collectie en die galerie. En die galerie heeft mij benaderd of ik uh, wilde exposeren. En dat heb ik natuurlijk gedaan. Dat was eigenlijk de allereerste galerie waar ik exposeerde in uh, Amerika. En daar heeft Elton John gelijk heel veel werken gekocht... En dan sta je in Ahoy en dan, dan luister je naar een concert van hem met, met nog 8.000 anderen. En dan draagt hij ineens een nummer aan je op. Ja. Dat, dat lijkt me een heel gek moment. Ja, ja, ja, ja, dat was volkomen onverwacht ook. Dus dat was overweldigend. Dat was echt een super uh, leuke ervaring. Want hij, hadden... hij zei, er is iemand in de zaal die ik heel erg bewonder en... en ja. uh... Maar goed, voorafgaande had ik natuurlijk al contact met hem gelegd. Omdat wij hem gingen interviewen voor een documentaire... die mijn broer heeft gemaakt over mijn werk. Dus we hadden hem eigenlijk al ontmoet. en We hadden hem geïnterviewd in de, in de kleedkamer. En uh, vervolgens gingen we natuurlijk naar het concert. Dat wilden we ook zien. En dat hij dan een nummer voor mij zou zingen, had ik niet verwacht. Een heel mooi moment. Ja. We gaan luisteren niet naar het nummer dat hij aan jou uh, optroeg. Dat was uh, Yellow Brick Road, geloof ik. Ja. Maar we luisteren nu naar Your Song. Nooit meer slapen. We hebben het plaatje ergens, maar het moet, het moet nog ergens uit een computer gevist worden. Sorry daarvoor. Elton John, Your Song.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 That I put down in the woods yeah. How wonderful life is While you're Your Song van Elton John, die een uh, groot fan is van onze gast van vandaag, Ruud van Empel. Die heeft een tentoonstelling in het Noord-Brabantse Museum in Den Bosch. We hadden het al eerder over uh, het werk. Het is, het is moeilijk altijd om, om foto's en, en kunst te beschrijven voor, voor de radio. Um, je maakt foto's, maar daar creëer je nieuwe werelden van. En, en die werelden die, die lijken op het eerste gezicht perfect... Maar je staat voor zo'n werk, althans dat, dat had ik, je staat ervoor en het wordt ook een beetje eng. Het ontwricht, het is te perfect. Je denkt, dit klopt eigenlijk niet helemaal. Ik kijk naar een soort perfecte wereld, maar is het, is het wel zo'n mooie wereld? Zou ik wel in die wereld willen leven? En dan ga je ineens realiseren dat de kinderen die je vaak ziet bijvoorbeeld, helemaal niet bestaan. Nee. Ja, het is een uh, ingreep in de werkelijkheid natuurlijk. Hè. Het, het is gemonteerd van all allemaal kleine stukjes. Dus de gezichten zijn gemonteerd van een aantal modellen die ik heb uh, gefotografeerd. Uh, zodat er een nieuw gezicht ontstaat. Dus een, een niet bestaand uh, figuurtje. En het is een techniek die ik in de loop der jaren heb ontwikkeld. Waarin ik... Uh, ja, zo'n beetje alles bewerk en naar mijn hand zet, omdat dat iets is wat mogelijk bleek in Photoshop. En dan ga ik dat ook doen. Dus ik ben niet zo tevreden met een uh, ja, gewone foto ze uh, heeft gewoon te maken met, met het geheel van het werk. Als je het gezicht hebt bewerkt helemaal... dan moet je ook het lichaam bewerken... en dan moet eigenlijk ook de achtergrond helemaal bewerkt zijn... om een eenheid nog te kunnen vormen. En dat zijn dus heel veel ingrepen die je hebt gedaan in de werkelijkheid. En dat, dat roept een bepaald soort spanning op altijd. Een, een, een ja... Uh, uh, beklemmend gevoel zou, zou je het kunnen noemen... of dat er iets toch niet helemaal klopt... want helemaal perfect is het namelijk niet. Het, er klopt eigenlijk niks van... omdat ik alle verhoudingen een beetje heb uh, veranderd... Heb, heb, heb aangepast. En ik heb de, het werkstuk uh, zo uh, in elkaar gezet... dat het uh, voor mij in ieder geval... een ideale compositie is geworden. He, ik kan alles precies op die plek zetten waar ik het wil hebben... Dus, te, het is te mooi om waar te zijn. Voor veel fotografen is het, is het een scheldwoord. Photoshop. Een computerprogramma dat ze allemaal gebruiken. Maar, maar dan, ja. dan, dan heb je een mooie foto gemaakt. En dan zegt die ander. Ah, Photoshop. Met andere woorden. Het is nep. Je, je hebt het zitten, zitten manipuleren. Ja. Maar, maar jij doet dat expres. Maar dan ook echt helemaal. Gaat, gaat ook helemaal los op Photoshop. Ja, Nee daarom dus. Dat, uh, ik, ik gebruik het heel anders. Als een documentaire fotograaf. Uh, in de documentaire fotografie is het natuurlijk een beetje taboe om dat te gebruiken. Omdat je gewoon imperfecties weg kunt halen. Dus dan ben je het mooier aan het maken. Dat, dat is niet iets wat ik aan het doen ben. Ik ben een volledig nieuw beeld aan het creëren. Een dus nieuwe ik, wereld. Ja, ja een, een hele nieuwe wereld. Een, een fantasiewereld van mijzelf. Hoeveel werk zit er in ineens zo'n foto? Want uh, je ziet een kind voor een bos. Maar eigenlijk is, is dat kind... Uit heel veel kinderen opgebouwd. En het bos is ook uit heel veel bossen opgebouwd. Of in ieder geval uit heel veel verschillende foto's. Ja. Hoe, hoeveel uur, is daar iets over te zeggen? Hoeveel uur je pielt aan in zo zo'n foto? Gemiddeld uh, een klein werk is uh, ongeveer twee weken werk. Dus twee weken fulltime? Veertien dagen, ja. Ik, ik uh, werk uh, nu zeg maar zes uur per dag ongeveer. Omdat het anders te zwaar wordt. Voorheen uh, werkte ik veel langer door. Uh, maar dat is ongeveer de tijdspanne die nodig is om zo'n beeld helemaal uh, goed uh, af te maken. En daarbij zit, uh, je kan zeggen, iets van iets meer als een week van het opbouwen van het beeld. Dus het ook helemaal het bedenken en het in elkaar zetten van het beeld. Het is gewoon een heel proces wat plaatsvindt, wat uh, onvoorspelbaar is. Uh, ik weet ook nooit of het van tevoren of het lukt. En dan heb ik nog een aantal dagen om het helemaal te af te werken. Dus uh, je, je kan je voorstellen dat randen die scherp zijn, doordat ze omdat ze zijn uitgeknipt, allemaal zacht gemaakt moeten worden, geblurred moeten worden en zo. En uh, de kleuren moeten iets uh, ten opzichte van elkaar aangepast worden. Dus dat maar je zegt, is, uh... je zegt, ik weet niet altijd of het lukt. Nee. Is er dan wel een moment dat je na twee weken, zes uur per dag rommelen aan de foto erachter bent gekomen, dat het niet is gelukt? Ja, dat is uh, vaak voorgekomen, ja. En dan, ja. en dan we gewoon wegdonderen en helemaal opnieuw beginnen. Ja, dat, uh, ja, zelfkritiek blijft heel belangrijk. Maar dat is ook iets wat uh, onvermijdelijk is. Het, het lukt niet altijd. Het is, het is geen formule of zo. Hè? Het is een werkproces waarin ik op zoek ben naar bepaalde dingen... En, en, uh, soms krijg je cadeautjes, dus er zijn natuurlijk toevalligheden. Dingen die heel goed in elkaar passen of die ik niet had gepland en die gebeuren. Die de collage eigenlijk nog krachtiger maken of, of interessanter. Maar het gebeurt ook heel vaak dat, het, uh, ja, dat ik niet echt uh, goede foto's heb... Om, om een interessant gezichtje bijvoorbeeld te maken. En dan, ja, dan... Ik heb het tegenwoordig wel wat sneller door als het niet gaat lukken of zo natuurlijk. Want ik heb er veel ervaring mee, maar... Het kan, dat is vaker voorgekomen, twee weken werk. Uh, maar ja, dan is dat toch weer iets waarvan uh, stukjes in andere collages gebruikt kunnen worden vaak. Of dat ik het later alsnog een keer oppak en, het, uh, en precies weet wat ik fout heb gedaan en het is als zodanig verbeter. En als het goed is, weet je meteen dat het goed is? Of, of is dat uh, toch een moment van, van tobben dat je denkt, nou ja, het is wel goed, of ik weet het eigenlijk niet. Het zijn allemaal stappen, hè? ik maak meestal eerst het figuurtje. Dus als het figuurtje goed is, dan heb ik eigenlijk het, het, het grootste werk gedaan. En daarna begin ik met de achtergrond. En, en ja, dat is gewoon een kwestie van, van tijd uh, erin steken, uh, net zolang en, en dat is trouwens ook leuk, net zolang eraan te werken... totdat ik het zelf gewoon echt goed vind. En, en dat uh, is meestal binnen een week of twee. Onschuld is, is het terugkerende uh, thema. Uh, jeugd wordt daar op de een of andere manier altijd bij... Bestaat onschuld eigenlijk? Er zijn trouwens ook culturen die denken dat onschuld helemaal niet bestaat. Dat de, dat de mens vanaf de geboorte al verdorven is. Ik denk dat uh, wat het, uh, een van de dingen die het is, is het feit dat kinderen het goede verwachten. Dat zit heel sterk in, in ze. Althans, dat is, zo ervaar ik dat. En dat uh, lijkt me toch wel een sterk beeld van onschuld. Maar in ieder geval, kijken ons Het goede verwachten, wat, ja, wat het doe doe je daarmee? Nou, dus dat ze. Uh, ja, ik, ik, kan, ik kan. Ik heb maar één gruwelijk voorbeeld daarvan, maar dat is wel heel sprekend. En dat is dat er uh, uit de verslagen bekend is dat kinderen die in Auschwitz zaten. Uh, ja, ...blij naar de bevrijdende Russische soldaten zijn gelopen. Terwijl alle andere gevangenen daar eh, zich eh, dieper verstopten toen die kwamen. Om die, omdat die namelijk zo verschrikkelijk moordzuchtig waren, die, die Russische soldaten. En dat je dus niet... Eh, ja, daar moest je niet, niets mee te maken hebben. Dat staat in de verslagen. Hè? Dus dat, dat is zo'n soort beeld. Eh... Het goede verwachten. Blij ja. op afredden en denken hier komt iets goed. Ja, onze redders... Dat zou je ook naïef kunnen noemen. Ja, ja, natuurlijk. Het, alles... Uh, de, de, hoe noem je dat? Uh, ze hebben natuurlijk weinig ervaring. Levenservaring. En, en ze moeten dus het kwade, al dat soort dingen... moeten ze allemaal ervaren. Door levenservaring op te doen. Dus uh, dat, dat duurt gewoon een tijdje. Maar onschuld is een symbool... En, en dat is wat ik ermee uh, probeer uit te drukken. Ik probeer er gewoon een monumentaal beeld te maken van een, een, uh, van een symbooltje. En daar ook, uh, vandaar ook die kleding. Die kleding is eigenlijk vrij formeel. Typisch, archetypisch uh, is het een beetje. En uh, dat, dat tezamen al, uh, ja, is, is dus het idee van die onschuld... Maar onschuld is een symbool, een, een symbool voor iets? Voor, voor onze samenleving? Of voor, voor... Nee, voor schoonheid eigenlijk. Het is een schoonheid. Zo, zo heb ik dat gezien. Ik vind het mooi, uh, opvallend en mooi om te zien dat, dat ze dus zo onschuldig zijn... in een wereld die eigenlijk ontzettend vreed is natuurlijk. He, dat, uh, ik denk altijd natuurlijk aan de prehistorie en hoe het dan zal zijn dan uh, ja, is dit gewoon een hele gevaarlijke wereld. Uh, en dan zijn kinder, kinderen zijn volkomen hulpeloos. En dat ze dus in zo'n zo wereld worden geboren, dat is toch ja, bijzonder. Je eigen jeugd speelt ook mee op de een of andere manier in, je, in jouw werk? Als voorbeeld heb ik uh, foto's gebruikt van mijn vader. Dus uh, als, als, als, uh, wij stonden als kinderen heel netjes in kostuumpjes gekleed... Te poseren voor zijn foto's. En, en dat ja, vind ik ook een soort onschuldig beeld, wat me aanspreekt. Dan maak je dus eigenlijk een kunstwerk over je eigen jeugd ook, als je, als je dat beeld gebruikt. Ja, nou ja, over die tijd ook. Uh, zeg maar jaren zestig is dat uh, voornamelijk. Uh, die zo totaal anders zijn dan nu. De kleding van de kinderen is natuurlijk ook uh, heel anders. Uh, nu is het uh, nauwelijks nog een verschil tussen jongens en meisjes. En dat was toen heel sterk. Dat is natuurlijk allemaal verdwenen. Dat is iets wat mij opvalt en waar ik iets mee wilde doen. En uh, wat ik ook mooi vind. Uh, de boel schoonheid is ook een belangrijk thema. Schoonheid is altijd een beetje een taboe uh, in de kunst geweest natuurlijk. Uh, ik, uh, voor mij is het iets wat nog steeds indruk op me maakt... Dus ik, ik ben gaan zoeken naar dingen die ik gewoon belangrijk vind of essentieel vind. En uh, de natuur vind ik heel mooi, terwijl het tegelijkertijd een jungle is. En de, uh, Alles vreet elkaar op en, ja, en er is geen ja. rechtvaardigheid. Ja, dus uh, nou ja, goed, dat bij elkaar is dus een beeld van de wereld. En dat is eigenlijk wat, gewoon wat ik wil uitdrukken. Je zegt schoonheid is in de kunst altijd een beetje taboe geweest. ja Dat, dat, is, dat klinkt ja. als een provocerende uitspraak. Of, of nee, nee, nee, nee, nee. Nou, dat, dat, ja, dat is bij het modernisme voornamelijk, dat is dus de kunst van. Het moet niet te goed worden? Ik denk dat het uh, wordt gezien als uh, een gebrek aan inhoud of zo. Als het, als het mooi is, dat het staat voor commercieel of zo. Terwijl, uh, zeg maar, esthetische schoonheid is toch ook wel iets wat, wat in, in een beeldend werk... een belangrijk element kan zijn, vind ik tenminste. Ik vind dat belangrijk. Ik vind het prettig als, als iets moois om naar te kijken. En, en niet uh, ja, op een of andere manier heel erg lelijk of zo. Maar de, bij jou, het, het is niet alleen maar mooi. Ik bedoel, het is mooi, maar, maar die, die, die schoonheid is verraderlijk. Het, het, is, het is een enge schoonheid. Een beklemmende ja, schoonheid. Ja, want de wereld is zo. Hij is mooi en lelijk... He, hij is paradijselijk en levensgevaarlijk. Tegelijkertijd, snap je? Dat, dat, uh, dat is het beeld. Maar de, uh, het werken met schoonheid en, en de keuze daarvoor... is ook voor een deel ontstaan uit mijn techniek. Want het is heel moeilijk als je die foto's monteert... om iets nog een beetje harmonieus te krijgen. En, en, uh, dat het goed uh, in elkaar overvloeit. Uh, dat het nog een beetje... Ja, aantrekkelijk de uitzien. Dus dat, daar heb ik heel gericht naar moeten werken. In het begin deed ik dat namelijk niet en toen waren die beelden allemaal nog veel en veel enger. En met name ook de figuurtjes die ik maakte waren ja, zeer angstaanjagend. Dus ik heb uh, in het begin een serie vrouwenportretten gemaakt. En die, uh, ja, dat waren allemaal spoken eigenlijk. Het waren eigenlijk monsters. En uh, ik, ik ben daar gewoon over na gaan denken. Van, ja dat, Is dat nou wat ik dan ook wil zeggen? Weet je wel? Want dat is iets wat gebeurt. Dus ik moet daar nauwkeurig op letten. Om dat gewoon goed onder controle te krijgen. Dat ik het zo maak, zo, precies zoals ik het wil. En dat het niet gelijk helemaal in, in monsterachtigheid uh, vervalt. Het, het ding met onschuld is dat als je hem eenmaal verloren bent... je hem nooit meer terug zult krijgen. Het, ja. het, is, een, het is een eenmalige gebeurtenis, het verliezen van je onschuld. Het, het, uh, heb jij nostalgie naar de tijd dat je je onschuld nog had? Die jeugd? Dat ja, die dat jeugd, jeugd. Ja, is, is natuurlijk sowieso altijd een, een verloren paradijs. Dat, uh, uh, ik denk er wel aan, ja. Dat is... Uh, laten we zeggen, de eerste keer dat je allerlei ervaringen opdoet... Is, uh, ja. Het is jammer dat je het op dat moment niet realiseert natuurlijk. Hè? Dat, uh, maar ja, dat hoort erbij. Is het er toch een hele bijzondere tijd... Ja, dat kan je nooit meer overdoen. Maar, maar vertel eens iets over jouw jeugd. Wat zijn dan de herinneringen waar je nog wel eens aan denkt? Uh, ja, ik heb een soort. Uh, uh, ja, het is het, het, het Fantasiegevoel of zo. Het, is, het, is het gaat ook heel erg om sferen. Het heeft een. Ik noem het altijd de jaren vijftig sfeer, die mij op een, een of andere manier heel erg aanspreekt. Maar ik heb de jaren 50 helemaal niet bewust meegemaakt. Uh, dus dat heeft zich afgespeeld in de jaren 60. En het, ja, dat is ook een tijd die. Uh, uh, nou ja, wat mij zo, zo, zo frappeert is dat het helemaal verdwenen is. En dat. dat ik probeer dus dingen terug te halen. Uh, ik heb het ook gehad met bijvoorbeeld uh, een land als de DDR. Daar ben ik vroeger ook nog wel eens geweest Oost-Berlijn. Maar dat is ook helemaal weg. Dat was ook zo'n zo, zo totaal andere wereld. Uh, dus tijdreizen is eigenlijk iets wat ik altijd uh, heel graag uh, had willen doen. Dat is natuurlijk helemaal niet mogelijk. Maar op een of andere manier is, is dat gewoon qua fantasie iets wat mij enorm inspireert altijd. Maar zit er ook een geborgenheid in die, in die uh, nostalgie? Ik bedoel, voel je, voel je je veilig als je denkt aan je jeugd? En denk je van, goh, ja, nu, nu is de wereld zo, zo groot en, en, en gemeen? Of... Uh... Nou, kijk, waar uh, nostalgie of zo, dat, dat zit er eigenlijk niet zo aan. Ik heb één serie gemaakt en die hangt ook in de tentoonstelling... nu in het Noord-Brabels Museum die heet Souvenir. En dat, daarin zie je dus een aantal voorwerpen uit mijn jeugd. Ik heb eigenlijk door middel van een serie van zes uh, stillevens... Uh, mijn ouderlijk huis gecreëerd. Door alle voorwerpen die ik daar had en... Uh, of heb teruggevonden nadat dus mijn ouders waren overleden. Dus het zijn stillevens geworden van herinneringen. Van spullen die eigenlijk allemaal vreselijk lelijk zijn. En. en ja. niet uh, de moeite waard zijn eigenlijk om uh, te bewaren. Omdat. ja, het is toch niet zo bijzonder, maar toch kon ik daar niets van weggooien. Dus, dus die hele emotionele waarde zit opeens in dat soort lelijke voorwerpen allemaal. En dat was een. Uh, en wat voor lelijke voorwerpen? Wat, nou, voor, wat voor gezin het, was het eigenlijk? En, en aan de hand van welke voorwerpen kun je daar achter komen? Het uh, waren veel souvenirs ook die mijn ouders hadden gekocht. En dan moet je je voorstellen, zo'n Duitse bierpul of zo. Die ik altijd vreselijk lelijk heb gevonden, als kind ook al. Uh, die dan op de kast stond. Uh, wat hebben we nog meer? Um, bepaal, een, een soort houtsnijwerkbeeldje... Van een Chineesje, kan ik me herinneren. Uh, nou ja, in ieder geval allemaal spullen die vrij waardeloos zijn in, in mijn ogen. Maar die toch die emotionele waarde hebben uh, gekregen. Die, die, die, waardoor je ze dus bewaart op een of andere manier om die tijd vast te houden. Zoals, zoals uh, mensen dat hebben als ze luisteren naar de top 2000. Dat één liedje ze helemaal terugbrengt in hun ja, jeugd. Dat, ja. Dan horen ze, nou ja, noem maar wat. Uh, Corrie en de rekels of zoiets. En dan denk je, ja. zo, goh, ik ben er weer. Of, of zoals ja. uh, Proust dat omschreef met, met het koekje van zijn moeder. De, de ja. Madeleine. Zo heb jij dat eigenlijk met, met een lelijk souvenir of een bierpul. Ja. ja, ja, ja dan komt ja. het weer tot leven, die ja. tijd. Ja. Dan kan je op een of andere manier contact maken... met, met, met jezelf als kind of zo. Weet je wel? Met die gevoelens. En, en dat soort dingen interesseert mij. Was het een, een gezin, een, een echt Brabantse uh, ja. familie? Ja. Gelovig ja. naar de kerk? Uh, nee hoor, dat niet zo. Nee, nee, nee. nee. Wij, streng? Streng gelovig bedoel nee, je? Streng naar jou als kind? Nee, dat valt wel mee. Dat, uh, ja, gewoon. Ik bedoel, uh, je had wel een keurslijf aan natuurlijk. Net kleertjes en dat soort dingen. Zondags uh, gingen we in het begin wel naar de kerk, kan ik me herinneren. Maar... Uh, dat was al vrij snel werd dat een beetje verlaten hoor. Dat was in de, de, de kerk en zo. Dat was al enorm op de achtergrond aan het uh, geraken. Toen ben je op een gegeven moment al heel jong gaan, gaan tekenen. En, en dat waren dan vooral stripboeken. Ja. Want je bent begonnen als, als striptekenaar. Op, op welke leeftijd begon dat? Ik denk een jaar of zeven of zo. Dat is jong toch? Om, om meteen strips te gaan tekenen. Ja, strips uh, waren erg populair in die tijd. Ik vond het erg leuk om te doen. Dus uh, ik ben gewoon... Begonnen. En dat uh, heeft een, ja, ik denk tot mijn vijftiende of zestiende heb ik dat gedaan. Was je goed? Nee, ik vond het niet. Ik vond het zelf altijd vreselijk slecht eigenlijk. Maar het, het was wel een manier om mijn fantasie helemaal uh, te ontplooien en, en, en te ontwikkelen. Dus uh, ik, ik deed het met een grote passie. Had je, had je ook eigen uh, striphelden? Die je ja. zelf bedacht had? Oh ja, ja, ja, ja. Uh, een aantal, ja. Uh, Noem ze wat. Nou ja, ik had een, een, een soldaatje. Een, uh, even kijken, een ridder geloof ik. Ik had uh, iets over mezelf ook gedaan. En uh, verschillende, ik bedoel, het, het ging heel erg op en neer hoor. Ik was ook weer niet zo uh, trouw aan één figuurtje waar ik dan een hele serie mee maakte of zo. Ik maakte af en toe een boek. Maar het waren toch wel boeken van pagina 60. Die ik maakte en dan heb ik alles nou, bij elkaar. Dat, dat, er zit dan heel, heel wat werk in. Al ja, ja, ja, ik vond het heel leuk om te doen. Ik heb er wel een stuk of tien uh, voor dat soort boeken gemaakt. Dan op een gegeven moment wordt, wordt het iets serieuzer dan gewoon een hobby. Want, want dan ben je dat jongetje die niet gaat voetballen of, of buiten spelen. Maar de hele dag strip zitten tekenen. En dan, dan uh, ga je naar de kunstacademie. Was dat ook met het doel om dan striptekenaar te worden? Nou, ik ben, uh, ben daar wel mee aangenomen door die strips. Uh, maar dat, dat mocht niet op de academie. Je mocht daar niet strip tekenen. Dat was toch de bedoeling om... Uh, dat was geen hoge kunst? Nee, nee, daar werd wel een beetje op neergekeken, ja. Waarom hebben ze die dan toch aangenomen? Uh, ja, ja, ik denk dat ze gewoon dachten van... Nou ja, hij heeft wel talent... Uh, ik kan me herinneren, één docent uh, heeft toen gezegd van... want ze wilde mij inderdaad eerst niet aannemen vanwege die strips... maar die man die zei van je moet kijken naar de hoeveelheid die hij heeft. Daar spreekt er wel een soort passie uit. Dus ik had een hele koffer vol met strips namelijk. Dus toen hebben ze gezegd van nou, dan gaan we het proberen. Kijken of hij het eerste, eerste jaar overleeft en dat was ook inderdaad zo. Dus uh, zo is dat verder gegaan. En ik heb toen eigenlijk op die strips uh, uh, grafische vormgeving... Uh, Toegewezen gekregen, min of meer. Wat zij dacht: van nou ja, dat is iets voor hem. Dat zit in de, in de grafische hoek. Dus dat is een vak wat ik uh, min of meer toen heb geleerd. Het is echt een vak grafische vormgeving. Had ik zomaar een beroep kunnen worden? Ja, ja, denk je daar wel eens aan? Wat er was gebeurd als je dat echt was gaan doen? Um, nou ja, voor Tampasta of uh, verpakkingen voor. Uh, ja, dat, voor, dat, voor, dat, die... dat was natuurlijk niks. Voor niks. Telefoons. Nou, dat, dat wilde ik namelijk al sowieso niet. Uh, wat wij hebben geleerd, schaafse vormgeving... en uh, verpakking, vertandpasta en zo, dat hoort dus bij de reclame. Daar werd door ons op neergekeken. Oh ja. Ik heb het vak geleerd, dat vak uh, als, uh, als een kunstvorm. Dat was het ook eigenlijk min of meer in die tijd in Nederland. Dat heeft een bepaalde ontwikkeling meegemaakt. En uh, eigenlijk de hoog, hoogtijdagen van het schaafse vormgeving... dat lag in de jaren zeventig in Nederland... Het was bijzonder goed en uh, heel inspirerend ook. Maar niet in de praktijk, daar, daar kwam ik al vrij snel achter. In de praktijk was het toch allemaal wat, wat commerciëler. En ik wilde natuurlijk vooral heel experimenteel werken... en voor culturele uh, opdrachtgevers. En, en die waren natuurlijk heel beperkt. En inmiddels is het ook zo dat dat vak is uh, totaal veranderd uh, nu in deze tijd uh, door de opkomst van de computer. Dus wat voorheen uh, het domein was van de grafische vormgeving... om, om uh, ja, met letters te werken en dat soort dingen... dat was zo specialistisch, dat kon eigenlijk niemand zonder opleiding. En met de computer nu kan iedereen het... En is dat hele vak eigenlijk uh, aan Een het beetje te vergaan, ja. ja. Was je in die tijd op de kunstacademie een, een buitenbeentje? Als je binnenkwam op strips en niet op hoge kunst. En, en als je dan vormgeving deed, maar eigenlijk al met een soort artistieke aspiraties. Hoorde je er helemaal bij? Uh, jawel. Kijk, iedereen is een beetje een buitenbeentje op de academie. Dat, uh, dat zijn allemaal mensen die, die iets artistieks hebben. Dus... Uh, ik weet niet of ik heel erg ben opgevallen of zo. Dat uh, kan ik me niet zo echt herinneren, nee. En toen kwam de, de televisie. Uh, Theo en Thea, het uh, TNK's imperium. Voor een hele generatie is dat legendarische uh, televisie. Ja. Het, het uh, Creatief met Kirk, zo'n ja. zo zo serie. Ja. Dat, dat was televisie die op een heel gekke manier was, was vormgegeven. Die decors, ja, het, het waren eigenlijk... Een soort sprookjeswereld. Het was heel raar. Het was totaal absurd. Ja. En dat, dat was voor een heel groot deel jouw creatie. Ja, ja dat uh, is een... Uh, ik, wat, wat ik, ik, na de kunstacademie heb ik dus een tijd lang in een uh, kraakpand gewoond in Breda. Dat waren allemaal hele grote ateliers. En daar kon ik met vrienden enorm experimenteren. En wij waren natuurlijk bezig met, met de hele kunstwereld en, en dat soort zaken... En wij wilden graag werken voor allerlei uh, instanties die te maken hadden met videoclips. De hele digitale cultuur was toen uh, in opkomst. Dus ik ben uh, zelf filmpjes gemaakt in die tijd. En heb toen daarvoor al alle decors en zo uh, gedaan: de regie, de camera. Uh, dat waren dan videotapes. Die vertonen weer op videofestivals. In, in, in uh, kunsthuizen en zo, kunstcentra. En uh, met dat werk ben ik eigenlijk opgepikt uh, voor Theo en Thea. En uh, eerst heb ik een toneelstuk voor hun vorm gegeven. Vervolgens daarna de, de speelfilm, de Tenekas Imperium. En daarna uh, hebben we dus uh, Creatief met Kirk gemaakt. Ja, en dat, dat was een, een, een low-budget programma. Waarbij uh, heel snel eigenlijk uh, iets gemaakt moest worden elke keer. We hadden een hele korte voorbereidingstijd. We moesten heel snel, een, dat programma wat drie kwartier duurde... Uh, maken. Maar zo'n dus programma, ik, ik heb het nog even teruggekeken ter voorbereiding ook op dit gesprek, dan, dan uh, wordt, er een, wordt er een anaal onderzoek gedaan bij een patiënt door een kabouter die, die dan ja, die, die kont in wordt geduwd om, ja. om daar te kijken of er een poliepje zit en dan met een hakbeltje gaat het kaboutertje ook het poliepje wegwerken. Dat is televisie die, die zou nu gewoon echt niet meer gemaakt kunnen worden. Nee, en ook dat... niet meer uitgezonden kunnen worden. Nee, nee ja, dat is de tragiek van deze tijd. Uh, moeten we dan concluderen. Uh, het omroepbestel is helemaal veranderd. Dus uh, dit was experiment, zo noemen ze dat bij de VPRO. Dit soort programma's. Dus, daar was een traditie in. En de, in die traditie ben ik natuurlijk opgegroeid. Dus ik heb als puber die programma's allemaal gezien van uh, Wim T. Schippers. Uh, chef van Show en dat soort uh, programma's. Dus Die vond ik geweldig. Ik vond het dus ook geweldig dat ik bij de VPRO aan dit programma kon werken. En uh, ja, ik denk dat het een van de laatste programma's is geweest uit, uit, uh, uit die geschiedenis. Het is gewoon daarna uh, veranderd. En uh, het wordt nu bepaald niet meer door de omroepen, maar dus door uh, netmanagers, geloof ik. Ja, en bij de omroepen zelf zitten natuurlijk ook allemaal baasjes en bobo's en uh, Misschien, die, ja. types die erover gaan. Eigenlijk is dat een samenleving die de onschuld probeert te herstellen... Je bedoelt, zoals dus we die nu hebben? Ja, als je dat soort programma's niet meer kunt maken... dan is, is dat ja. niet een verloren onschuld... maar een, een kunstmatig herstelde onschuld. Ja, ja. Het is een trieste zaak in ieder geval. Je bent daarna op een gegeven moment... autonoom werk gaan maken. Ja. Je, je hebt echt gezegd van... nou ja, weet je, het is allemaal mooi geweest. Ik, ik pas niet in de televisie. Ik, ik pas niet in de vormgeving. Ik ga helemaal voor mezelf uh, beginnen. Wanneer, wanneer vond jij je eigen stijl? Was dat met de komst van het programma Photoshop... dat je daardoor gefascineerd raakte en dacht ik ga gewoon kijken wat er gebeurt? Of had je al eerder een idee van wat je wilde maken? Nee, dat soort dingen dat ontstaat. Ik was natuurlijk al met die computer bezig toen ik nog voor televisie werkte ook. <tiek> en, de, en op zich uh, interessant om te doen natuurlijk televisie... maar er zat gewoon geen toekomst in, dus je moest ook wel iets anders. En uh, die techniek van dat monteren... Ja, dat is, dat is mijn manie, denk ik. Uh, dat, dat, er is zoveel mogelijk. Dus het is eigenlijk in feite een soort van grafische machine... Uh, waardoor je alles uh, kunt monteren. Dus dat, dat ben ik ook gewoon gaan doen. Dat, dat, dat was een grote uitdaging. Dus ik heb daar een aantal jaren mee geëxperimenteerd. En dan langzaam maar zeker ontstaat er dus inderdaad een soort stijl... ontstaan er werken die... Uh, ...goed genoeg waren om, om naar buiten te brengen, zeg maar. Kinderen zijn nu een, een thema, vooral ook, ook zwarte kinderen. Ja. En dat is, dat is eigenlijk grappig, omdat je bij onschuld... Ver, ...verwacht je op de een of andere manier... ...ja, in, in de beeldtaal... ...ik moet voorzichtig zijn, want ik zeg maar... ...in de beeldtaal worden altijd blanke kinderen gebruikt... ...voor, voor onschuld te symboliseren. Ja. Ja. Dat, dat is eigenlijk gek hoe die clichés erin zijn gesleten. Ja, het was gebruik om daar blanke kinderen voor te nemen... sinds de 17e eeuw, zeg maar. En voor mij was het volkomen vanzelfsprekend... dat het ook met zwarte kinderen kon, natuurlijk. Maar dat bleek niet zo heel vanzelfsprekend te zijn. Dus het is in, in dat opzicht eigenlijk een ongewilde politieke keuze. En dat is tegelijkertijd ook het uh, succes van dat werk. Dat is een doorbraak geweest in, in Amerika, zeg maar, voor mij... En uh, nog steeds is dat werk ontzettend populair. Omdat het toch op een, een of andere manier voor mensen uh, ja, onverwacht is. Of, of iets wat ze niet kennen. Dan komt het moment dat je iets nieuws gaat doen. Want je, want je bent er al een aantal keer van stel veranderd. je bent op een gegeven moment begonnen met die kinderen en, en met die natuur. Hoe gaat het proces van het ja, aansnijden van een nieuw thema of, of een nieuwe taal? Is dat iets waar je dan in stilte aan, aan slijpt tot het goed genoeg is? Of... Of begin je gewoon en, en breng je dat dan ook meteen uit? Een uh, nou ja, nieuwe serie, want ik werk natuurlijk in series. Hè? Mm -hmm. Dus als, als ik met een nieuwe serie uh, aan de slag ga... dan uh, zit daar al een heel voortraject aan eigenlijk van experimenteren. Uh, dus dit, dit werk uh, is nu succesvol. Maar ik ben natuurlijk al uh, uh, ja, meer dan twintig jaar ermee bezig. Dus Er zit een hele lange investeringsperiode die daar aan vooraf is gegaan. En uh, ja, als, als ik uh, ideeën heb voor, voor iets... dan ga ik dat gewoon uitproberen. En, en dat, ja, dat kan een hele tijd, dat kan een jaar in beslag nemen of zo. Weet je wel. Dat, uh, dat heb je niet zomaar voor elkaar. En uh, ja, op een gegeven moment uh, staat dat vrij goed. En, en, en kan ik daar volwaardige werkstukken mee maken. En dan komen die naar buiten. Nu sta je, uh, of hangt je werk in Den Bosch, terug in Brabant, in, in de geboortestreek. Betekent dat nog iets voor je? Dat je dan misschien toch eindelijk de erkenning hebt in je eigen geboortestreek? Ja, dat vind ik heel erg leuk natuurlijk. Het is ook een heel mooi museum. Dus uh, het is... Uh... Toch wel belangrijk ook om um, zuidelijk even een, een tentoonstelling te doen. Want ik, ik heb in 2011 dus een grote tentoonstelling gehad in Groningen. Maar dat is toch voor veel mensen, zeker vanuit het zuiden, een aantal uren reizen. weet je wel, Dus dat, dat gebeurt niet zo snel. Dus mensen willen het graag zien. En dan, uh, nu, nu is het dan in het Noord-Brabants Museum. Dus ik vind het geweldig. Een mooie tentoonstelling. Dank dat je te gast wilde zijn, Ruud van Empel. En heel veel uh, succes met, uh, met wat je verder allemaal gaat doen. Dank je wel. We draaien een, een liedje over fotografie, want je bent dan wel geen klassieke fotograaf. Maar het begint toch altijd met foto's. Dit is Bishop Allen, een band uit Brooklyn, New York. En het liedje heet heel toepasselijk Klik, klik, klik, klik. to maria's wedding day and i sat there with her friends and with her family and i was happy i wasn't someone made in light. and i didn't know the groom or know the bride but when i stood next to her brother for the photograph he was laughing take another picture with your click click click click camera Another picture with you, click, click, click, click, K, on the Bishop Allen was dat. En het nummer heette Klik, Klik, Klik, Klik. En uh, dat bandje uit Brooklyn, New York is het geesteskind van de twee oprichters. Justin Rice en Christian Rudder. En dit stond op hun tweede album, The Broken String. We sluiten het eerste uur af deze week met uh, een serie. Omdat deze week is Inge ter Schuren op bezoek... bij het Utrechtse toneelgezelschap de Utrechtse Spelen. Na een wisseling van de wacht in september vorig jaar... heeft het gezelschap het even rustig aan moeten doen. Maar deze week gaat een nieuwe voorstelling in première, Monsters. Inge ontmoet vandaag de artistiek leider van het gezelschap, Thibaut Delpeu. Thibaut Delpeu, je bent sinds september de artistiek leider... bij de Utrechtse Spelen. Wat is het eerste dat je gedaan hebt toen je daar aan het werk ging? Uh, nou, het eerste wat ik gedaan heb is mezelf eens voorstellen aan de mensen die daar werken. En ik heb ze ook gevraagd zich aan mij voor te stellen. Um, en dat is een, een, een hele mooie club. Een kleine club. Uh, de organisatie is, uh, is in, de, in, in, in, in een tussenliggende fase behoorlijk uh, teruggebracht tot een kern. Um, dat is het eerste wat we gedaan hebben. En, en het, het tweede wat ik gedaan heb is uh, uh, voorgesteld wat ik, uh, wat ik de komende tijd wilde gaan doen. Uh, en hoe ik uh, uh, ongeveer denk met de organisatie om te gaan. Uh, uh, en dat blijft uh, tussen, uh, tussen hen en mij eigenlijk voortdurend onderwerp van gesprek, zo in zo'n beginfase. Dus, zo. Had je al een vast online plan wat je wilde gaan doen toen je daar binnenkwam? Uh, ja, uh, tenminste een vast online. In die zin eigenlijk op, op, op hoofdlijnen wist ik het wel. Uh, dat lag voor mij ook uh, wel aan de basis uh, voor het besluit uh, um, om dit wel of niet te gaan doen of, of we daaruit zouden kunnen gaan komen. Um, en enerzijds gaat dat over hoe ik hoe de Utrechtse Spelen zie als stadsgezelschap in de stad Utrecht. En um, uh, hoe, we, hoe we daarin omgaan met, uh, met onze collega-instellingen. En wat we eigenlijk de stad willen aanbieden en wat we mogelijk willen maken samen. En daarnaast zijn er, zijn er de concrete plannen voor producties. Um, en bij producties heb ik het dan over, over de grote zaal. De Utrechtse Spelen is een, een landelijk, uh, landelijk gezelschap wat in de basisinfrastructuur zit. Wij opereren dan ook structureel in de grote zaal. Uh, en daarnaast hebben we ons eigen theater uh, in de stad Utrecht. Dat heet de Paardencathedraal. Uh, uh, en er zijn plannen om uh, op, op zeer regelmatige basis... Uh, vrij groot gemonteerde locatievoorstellingen te maken. Uh, dus dan zijn er ook al, al drie pilaren van een artistiek programma. Um, en dat staat nog even los van, uh, van, van plannen rondom uh, uh, schrijvers, uh, uh, acteurs... en dat soort dingen, talentontwikkeling. Ik ben ook bezig om een, om een, om, om een pool van acteurs uh, te, te creëren voor de komende jaren... waar ook wel duidelijke gezichten in herkenbaar zijn. Dus dat is, uh, het, is heel, het is heel leuk werk. Ja. Noemen ze een aantal gezichten die we de komende jaren gaan zien bij de Utrechtse Spelen? Uh, dit is, er zijn een aantal mensen met wie, met wie ik al vaker gewerkt uh, heb en had... Um, uh, bijvoorbeeld Wendel Jasper, zoals actrice, is iemand waar ik veel mee gewerkt heb. Die ook zeker uh, de komende jaren uh, terugkomt. Die ook de, de titelrol gaat spelen in, uh, in onze eerste grote zaalvoorstelling, Faydra. Uh, die komt in oktober uh, 2014 uit in de Schouwburg in Utrecht. En gaat dan landelijk op tournee. Maar we hernemen bijvoorbeeld ook een voorstelling die ik ooit al gemaakt had. Eigenlijk als een appetizer bijna voor het Utrechts publiek. Op weg naar het, gro het grote nieuwe werk. Uh, hernemen we Blasted, een, uh, een toneelstuk van Sarah Kane... wat ik uh, een paar jaar terug maakte en daarin spelen uh, Peter Blok... die we ook vaker gaan zien, uh, Benja Bruining en Eline ten Kamp... dat zijn mensen die we ook nog weer terug tegen gaan komen bij de Utrechtse Spelen. Um, dus eigenlijk uh, uh, uh, uh, met de meeste mensen met wie ik nu uh, ga werken of al gewerkt heb... heb ik ook wel het gesprek uh, uh, waarin we ze toch per seizoen wel gaan zien... Uh, ook in wisselende samenstellingen, zodat er ook een nieuwe groep, groep acteurs uit ontstaat. Um, en die, die mensen die hebben er ook allemaal heel veel zin in. Die kiezen daar ook echt nu voor. Um, um, dus dat is uh, fantastisch. De voorstelling Monsters is de eerste voorstelling die in première gaat... terwijl jij de artistiek leider bent bij de Utrechtse Spelen. Is het een voorstelling die past in de lijn die jij hebt uitgezet? Ja vind, ik, ja, vind ik wel. Uh, ik, ben, ik ben heel blij dat Monsters er komt. Uh, uh, ik, ik was uh, echt overdonderd door de tekst. Uh, toen toen we, we, we hebben een gezamenlijke lezing gedaan, die ik heel erg inspirerend vond. De tekst is ook echt aangrijpend. Um, en ik, en ik um, kan me ook goed verbinden met het feit dat het stuk uh, middels een heel duidelijke, uh, soms zelfs poëtische vorm probeert te reflecteren op. Uh, complexe maatschappelijke thematieken. En ik vind dat er voor theater een belangrijke rol uh, is weggelegd op dat vlak. Uh, het is toch een plek waar we samenkomen. Uh, het theater uh, uh, is een plek bij uitstek daarvoor. Waarin mensen die elkaar soms helemaal niet kennen... toch in elkaars nabijheid samen denken over iets wat, wat van belang is. Uh, en de drijfveer achter dat stuk... en ook de drijfveer uh, van de makers uh, achter dat stuk... is ook de mijne, dus die delen we. Dus ondanks, het, ondanks bijna het feit dat uh, Monsters uh, voortgekomen is uh, uit, uit het beleid van de directie die er voor mij zat, uh, nemen we dat eigenlijk naadloos over en uh, uh, ben ik er ontzettend trots op dat het er komt. Ja. night. A landscape held in time under the ice. There's a house on the hill she's living there still. Rooms are full of pages black and white. So the story goes she lives alone. Her company is framed in monochrome. She keeps them alive long after they Boss, I see more food Sophie Alice Baxter, Love is a camera. Ze is zangeres en fotomodel. Deze Sophie Alice Baxter. 34 jaar. En ze begon 12 jaar geleden haar solo carrière euh, met een nummer dat heette. Oh, ze was een frontvrouw van de, de Britse band, The Audience. En vorige maand. Verscheen haar soloalbum Wanderlust. Straks zijn we terug met de tweede uur van Nooit meer slapen. Dan krijgt u een verhaal van Gustave Peek. Dat hij speciaal voor ons uh, schreef vandaag. En dan hebben we ook uh, aandacht voor het nieuwe boek van J.J. Voskel. Vooral bekend als uh, de auteur van het bureau. En we gaan dan ook uh, praten over Shakespeare. Want uh, er komt een nieuwe uitvoering. weer eens. Van Midsomernachtsdroom. Het vpro NMS. Als u uh, iets van. Uh, weet ik veel. iets kwijt wil. En uh, nooit meer slapen. vpro.nl. Tot zometeen.